een krabbe en het mierwoud in een verklaanwoord, krabbekes, krabbekes en dat doet ons bazen aan niet van vroeger, namelijk krabbekes zetten. We weten wel nog wat dat juist was, en wat veu of wat tegen, dat ze dat deden. Een opvouwbare maatstok in centimeter verdeeld. Hoe noemen we dat in as? Je weet wel zo, ne. ...op een opvouwbare maatstok in centimeters verdeeld. En dan hebben we het over een aantal vermingen... ...dat beginnen met over. Over bijvoorbeeld in overklit zijn. En dat over wil natuurlijk zeggen dat iets te groot, te wijd, te groot is dus. En als ik naar werkwoorden dat beginnen met over waarin dat de over dat element over inderdaad betekent te groot, te wijd zijn. Kine gaan nog zo van die werkwoorden beginnen met over. En wat is u nog na werkwoorden met over, maar waarin dat, dat element dan nog wat anders betekent, namelijk de handeling uitgevoerd zijnde over het hele oppervlak. En bijvoorbeeld, ik ben grat overbeten. Dus ik ben helemaal overbeten, bijvoorbeeld van een insect, van een muis van de muizen overbeten. En dan ik me we na werkwoorden, met beginnende dat dus ook betekenen over de hele oppervlakte, de handeling uitvoeren dat uitge aangegeven aangeduid is door het hoofdwerkwoord. Dus eveneraal over in, overklit zijn, dat dus te veel, te naag, te groot wil zeggen gaan nog van die werkwoorden. En dan over in overbeten over of overstoken, dus over de, het hele oppervlak. Gebeten of gestoken zijn. Kinderen gaan nog andere werkwoorden. En wat hebben het al vroeger gaat over nijkelen en dan vragen we ons af wat u dat de nijkelen gebezigd werden, want net schijnt. Uh, gaven ze aan de nekel een geneeskundige, of dichten ze aan de uh, Nijkel een geneeskundige kracht toe? En de vraag is: wat ben de Nijkel bij ons zoal gebezigd? Welkom aan een ander oud woord: uh, sponnen, dat eigenlijk sponde wil zeggen. En de vraag is: in welke betekenis kinderen gaan dat woord sponnen nog? Wat is een slagvlaag? En wat voor een vlaag is dat dus? En welke gevolgen kan die slagvlaag hebben? Hoe noemen we, gewoon naar de eh, actualiteit even terug, hoe noemen we de kosten voor het opmaken van een akte? Hoe noemen ze dat Inas? De kosten voor het opmaken van een akte. En dan hebben we de uitdrukking, is koop. Wanneer zeggen ze dat die? En wat betekent dat juist? We willen naar zegswijzen of uitdrukkingen met het woord tonnen, een ton, tonnen. In welke uitdrukkingen bezig wein dat? En de zulde vraag: stellen wij ons in verband met het woord kadaver. Kadaver is een woord dat wel kennen in een aantal uitdrukkingen en de vraag is in welke. De wending, ge komt die naar geluk, zeggen ze hier nog wel. En dan is ons vraag, wanneer zeggen ze dat? Wat betekent dat juist? We blijven nog een keer bij dat woord geluk. Want je hoe die je ook, het is een geluk van ons hier. En wat wil dat dan juist zeggen? Er zijn ook varianten op de uitdrukking. Het is een geluk van ons hier. We vragen ons af welke varianten dat er nog kunnen zijn. We zitten met de vraag, welke betekenissen uit het werkwoord kletsen? Kletsen, dus kletsen. Kletsen, zeggen we al nas. En welke betekenis uit dat werkwoord? Er zijn er natuurlijk uh, vrij veel. Hetzelfde vragen we ons af met het werkwoord gosselen. Gossel bezig we nog in speciale betekenissen. En natuurlijk vragen we in welke. De betekenissen van Spice. Jen de me, wat dat juist betekent, Zich, wat zeggen natuurlijk A of U e of M of ons. Opieren. Ne stokmeter. Hallo. Goedemiddag, ja, Lodengelij. Ja. Dag Dolf. Ja. Ja. Eh, uh, van de uh, op hier naar Leuren. Ja. Ja, dat, dat veel de dingen zijn dat je de opsmijten. Ja. Je kunt opitsen. Ja. Je kunt het ook al erg maken. Ja. En je kunt iemand pesten, dat ze een opitsen nodig al wel. Ja. ja, En eh, uh, je kunt dat opsmijten of opitsen, dat je er iets van kruid doet, joh. Dat je te ver gaat feitelijk hè. Ja, ja. En dan van die krabbekers hè Van ja. die krabben. Ja. Ja, feitelijk je kunt dat aan alles krabben, je kan dat blesseren je dat, als je dan nou was, we vroeger in een bos hadden hè, ja, en, we, en daar zat naar bremen in en, en we gingen wel achter de vogelen zitten, en die van tijd, in de bremen hè, door, like meer en dat lekker naar een meerdelong enzo ja, en die moesten wel naar bremen wegdoen he, daar waren ons aan van tijd, daar waren ons aan en ons armen van tijd volgekrapt, over overkrapt, overkrapt, ja. Zie, voilà, overkrapt. Ja, ja. ja. Grat overkrapt. Ja, ja. Dat waren grat hè. en dat er, dat er bloed van tijd uitliep, hè. Ja, ja. Ja, ja. Dan de krabben. Ja, ja. Ja. En uh, dan van de krabberen, hè. Die, die, ja, daar zijn misschien nog meer uh, jongens zijn en masker dat er in tijd kregen. Waarom hebben die wel even nog gat in school? Ja. Was dat nou oorlogstijd, of was dat <lacht> sfeer nou, nou, dat kan ik zo niet meer zeggen, hè. Ze kwamen daar zitten in school, hè. Ja. Krabbekens. En dat was, was, dan, dat was tegen de ziektes. Was dat, ik, ik geloof dat dat in tijd tegen TBC of zoiets was. Dat we dat nog krijgen in Ja, en weet je nog wat dat ze, hoe dat ze dat doen? ah Dat da, da was om Nerm hè. Dat krabben ze, dat da was precies, paas ik zo. Iet, iets lekker dat ze poeken zitten. Dat was meer een mesken of meer een ding. Dat ze draaien vier krabbekens he. en dan streken ze daarmee op. He. Ja. En eh, als dat het dan gezegd rood Goed, of opkwam. Uh, lands, dan wou je niet lekker dat je moest zijn of iets, en dan ja. moest je haar plakken laten pakken, dat weet ik nog. Ja, aha. Dat was krabbekens maar Oei. dat, dat was, ik, ik heb er nog wel gehad in school, dat. Ja. dat was in school in Asbeek. Ja, nee. en dat waren inderdaad ook krabben, misschien dat er nog andere lustreis dat ik meer over weet, ja, voor de ja, ja. Ah, dat weet ik toch nog ja, van, allez, ja. maar ik was toch nog, nog een klaar kan als, als, als, als dat ja, nog. Ja, ja, dat is een heel poeslijn. En eh, wat denk ik idee nou, ja, van dat overklits? Ja. Dat kan van tijd, hè, als je nou hebt, hè, luid, dat kan een koei te groot zijn. Hè, een koei te groot, ja. ja, ja. Als dan een broek te groot, er tamelijk veel te groot is, hè, dan zeggen ze van tijd, hè, dat kan nog een vers gaan bij, hè, joh. Ja. Ja, ja. En als er dan een, klaar, een mannen kan doen, en dan is ook zo wat overklit. Een, een vest dat er wat groot is, of een broekje ja. er wat groot is. Dat werd gemakkelijk gezegd, hè. Waar liep dat broekje met dat manneke naartoe, Ah, ja, ja, ja. En het, ook nog, je kinder, je er tussen grote groepen en kinderen zwemmen, hè. Ah, van de netel, Ja. Maar grootmoeder in tijd, ik weet niet of dat gegaan of je daar nog iets van herinnert. Ik pas dat dat ook oorlogstijd was of misschien nog fijnneurlog of na oorlog. die mochten maar groen, grootmoeder van een luiden. nijtelensoep. Heb je ervan nog niks horen zeggen? Ja, ja, ja, ja, ja. ja zeker. Ja. En zij uh, mochten dat geriet ook, lekker spinnen, uh, dat weet ik nog, hè. Ja. Dat ze, uh, als ze de nekel, ja, natuurlijk, nou moet je daar iets zo in dingen mee gaan trekken, hè. Maar vroeger, die, die, buren, die buren gesneden, of met een zekel afgekapt, dat er zo een 15 cm oog waren, zo, ja. hè, dat er nog geen zaad op stond, dat jongen waren vaartelijk hè. Ja. En dan werd er in de soep gedaan. Ik zeg niet dat dat volledig nijtelensoep was, maar nee, dan nee. werd dan tussen de legumes gedaan, werd de ja. nijtelen daartussen gedaan en zo werd er van ja, soep ja. gemokt. En werd, als ze dan genoeg zijn, dan werd er daar precies verit gemakkelijker als ook, hè. Ja, ja Dat weet ik nog goed. Ja, ja. En uh, wordt nou van de nijdel van, van drinken? Hè? Ja. Ja toen ik dagelijks zou drinken. Ja? Ja, ja. Dat is een aftreksel? nu nee, nee, dat snijdt om te je hebt hè. Ah ja? Ja, ja, ik drink in een café. Ik drink hem als ik dat is te. Oei. Ja, ja. Oh, dat is al jaren. Hè. En is dat de Ivan schoef? Ja, ja. Eh, ik heb toen een keer manieren op manieren gegeven. En dat is al lang geleden. Dat is al, al verschillige jaren geleden. Ja. Toen kwam daar maar iemand bezoeken in oost ik laat dat toen ermee in Oost in de kliniek als ze die afgelemmen hè. Ja. En uh, daar man zou maar toen doof jong zijn. beste dat je kunt drinken zijn, bij de nieren te zuiven en bij de urinewegen zijn, dat net niet je drinken zijn. Hoi. En van af en drink ik, ik drink, ik drink dat precies lekker als koffie, hè. Ah ja? Behalve koffie, bal van een tas koffie uit te geven, hè. Ja. ik nou, ja, je, dat is een goed. Je kunt dat kopen in de kruidenwinkels, hè. Zie. Dan uh, maak ik het maar zakken uit. Want ja. hey, uh -huh. Ik doe daar niks voor, ik doe daar suiker of niks ja. voor. Ik drink dat puur, hè, precies. Al ja, ja, ja. Ah, van de sponnen. Ja. Ja, ja, wat is een sponnen? Ah, de sponnen, dat is een zaken van een bed. Hè, joh. Ja. Op sponnenbedden zitten, zeg ja. als je. Als je dan feitelijk ergens opstoot, Je zit dan niet eens vijf minuten op de kant van haar bed, dan zit je gewoonlijk op het hè. Op het sponnenbed. Ja. ja. En uh, een sponnen. Dat is ook nog de sching van een straat en van een trottoir. Hè, joh? Ja, ja, ja, ja. De, de, de borduur, dacht ja. dat moet uiteindelijk zeggen, hè? Je ja. zeg zeggen, is ook een spone, maar als gewoonlijk, ja, nou we dat gewo uh, gewoonlijk allemaal gemok in, uh, in beton. Ja. Maar vroeger was er in Nardijn, hè. Ja, ja, dat is juist joh. Dat is ook een spon, hè. Dat is een spon, joh. ja. een borduur, ja. En dan hebben we nog iets over geschreven van de van de slagluider. Ja. Ja, daar moet van lijven meer als je een keer kennis mee gemocht. En ja, dat heb je van tijd nog, hè. Dat is gewoon een slagvlaag. Dat is een eigen rejige dat kan een onweerslag zijn, dat kan, ja. ja. Dat kan een verpucht gaan met veel rijgen en veel windje, dat ze veel schok in doen als een slagvlug hè. Dat alles verslamd en verslagen leidt. Ja, Ja, ja, de grond toe, hè? Joh. Ja, de grond toe. En zeker als je dat als je daar vers en hebt hè. Uh. Ik ken het van, ik heb het veel als de listen. Vlaagie gehad, hij, ik kwam wutelen gezocht en ik was spanuzen gezocht. En jij en alles, maar ik kan van Hermegen herdoen en het was grap toegeslemd. En dan daarna, als dat wat goed weet is, dat lijkt allemaal stuiven en de zotjes hebben niet de kans meer van die uit laag door te komen. Dat dat verslemd lijkt. Dat is feitelijk de betekenis van een slaglaag. Pauzig toch, hè? Ja, ja. Het zal zo wel zijn, hè. Het zal zo zijn voor zijn toch, hè. Voilà, ik ga het... Goed, Olaf. Bedankt, jongen. En nog een goeie... En En nog een Hallo. Ja, dag Lode, dag jullie. Paula. Maar ik ga eerst toch nog een keer weer naar verleden wijk. Ja, ja. Over dat mateloos ergern. Ja. Want je hebt gezegd, daar zijn er nog veel van, hè. uit. En dan ik daar van de wijk zo een beetje op geplaatst. Ja. Dan zou de Seskus op het Ducroagen. De Seskus Ducroagen. De Ja, Seskus je? De stoop op het lijf jagen. Ja. bloed van onder een nagelzeil. Het vrije op papier zetten. Ja. op het veld springen. Ja. De muur doen oplopen. Ja, hoe weet. opfretten. doen opfretten. Ja. En de mensen bloed erom. Ja. <laughs> ja. Ja, dat is nog heel loop hè. Dat is al de heel een hele beurtram, hè. Oh, la, la, la, la. Ah. Daarop ons maag. Ja, en allemaal zo, hé, tegen tegendrijks allemaal, hè? Ja, ja, ja, Dat is inderdaad allemaal aan mateloos erger. Dat springen, ja, dat is. juist. en de mee, ik heb nogal gezocht, hè? Ja, wat is dat juist je? Jij en de mee, allei jong, alij zeg. Jij en de wat er gaat en allemaal wordt gegeven. Wat zeg ik de galema? Zo'n zout verwondering, hè? Ja, jij Ja, maar van dat ook je en de mij, zeg. Het is dus een beetje tegendruid, zoek wat je ge gedaan hebt, hè. Ja. Dan dat ook wel gezegd. Ja. ja. En als je ze veel nogal Verbavereerd zijn. Verbavereerd zijn, ja. ja. Verbavereerd. Ja. Ja. en <laughs> Ja. Verbavereerd. Ja, verbavareerd Ja. Ja. ja. Ja. ja. ja best het dan nog je en de me? Ja, in lult dat veel. Je en de mie. Ja. Je en de mie, zeg. En je en hier ook. En je en, en je en de. En, en de ook, ja, ja. ja, ja. Jij en de mee. Jij en de monniken. Ja. He, het is geen mee alleen, he, het is Monaco nee, nee, nee, nee. ook. He. Ook dus uh, verwondering, drukt, ja, drukt ja, verwondering. Misschien drukt er nog iets anders uit. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Zelfs op, op uh, in goed en in het slecht. He, dat goed is of ja, dat ja, er iets, ja. iets kwaad gedaan is. He. Ja. Jij en de mee, dat was dan nogal niet gezeverd. Dat ging er dan nogal aan toe. Ja. En dan, hier, nee, alpsmuiten, dat is het meeste. Ja, ja. alpsmuiten, ja. ja. ja. Ja, ja, ja. En in die krabbetjes zitten dat doen ze nou nog, hè. Ja? Ja, ja, ja, en Veul. Mijn buurvrouw die had die hele rug vol gehad, zie. Om te zien welke allergie dat ze had. Want dat ze moesten juist... Ah, ah ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die was nog allergisch dus uh, tegen de polen van de bomen en zo, hè. En voor uh, juist te weten wat allemaal... Hij had een serieus pakje gehad, hè. Ja, ja, dat was heel hele lang Hele rug uit. vol. Ja. Maar ze dan niet meer tegen de poeken geweest met die krabbetjes, hè. Want mijn ja. man wil geen krabakkes geweest met mijn krabben, want ik heb draadwintig frangen op mijn neer, Ja, maar dat zijn ja, de, maar ja, dat is de dat zijn de boeken, als... hè, hè? Ah, maar dat, dat, dat waren toch ook in, hè? Nee. Ja, nee. Het is allemaal zo precies met een reisjespen zo In school hè, kwamen ze dat doen, ah, nee, ik... een mee... draad dagen daarna kwamen ze naar zien en al dat rood was. Ah ja. Zat uh, dan niet een tuberculose toe geweest zijn. Het TBC was dat denk ik. Ja, ja, ja, dat kan. Maar ik heb het toch nooit niet meegemocht, ik kan het toch niet zeggen zo. Het zal dan wel een geweest zijn. geweest. Je kunt dat eten krijgen, Paula. Ja. ja, ja, het komt van haar op net schijnt. Ja, schijnt, ja. hè? Ja, ja. Heel de hele wereld, in België ook, hè? Ja, je ja. ja, ja, ja. als in de kliniek al gelegen. Dat je die in de kamer niet binnen mocht en dat erop stond. Oei, oei. Ja, ja, ja, ja, ja. Die zijn er al geweest en de verpleegsters dat en binnen gewoon, die moet nu serieus amballeren en wat en alles aan doen. Ja, die moet nu ambaleren. Ja, ja. ja voor je mond. Ja. <laughs> hey. En dan overklied, dan is ze overjast. Gaat hij ook overjast? Overjast, ja. toen ja. nu ziet dat man ook een keer overjast lopen. Ja. En bij zijn, zijn uh, plicht de commune was dat gewoon leuk, kregen ze een jas dat ze tot hun 18 jaar moesten dragen. Hè. Ja. Zie je een dat ze overjast zijn? <laughs> en dat par de suïng, zo'n 15 centimeter van de grond. <laughs> hey. Daar mochten ze goed in groeien. Hè. Ja. Jasnopmaat yes bij Elias in de Katastraat schreef hij hey. de ah, mannengener. Ja. Jasnopmaat <laughs> yes op zijn winkel. Jasnopmaat yes bij Elias in de Katastraat. <laughs> <laughs> dat is goed. En dan neigenen. Dat was vroeger voor de rheumatise, En De wil ik dat toch altijd geweten dat ze zanen gaan vernijkelen. dat is goed voor geen rheumatise te krijgen. Vlies dat zullen we zeker. Vlies aan, ja. Vlies aan, ja, ja, plissan, ja. ja, ja. En wat moesten de Met... ermee doen? Ik hoor dat nou, Ah, wil vernieuwen. Ah, ja? Ja, ja, ja, dat was vernieuwen. Oh, als je het Friesaan hebt, dan moest je dat goed vernieuwen. Oh, was je gaat is anders en dat is niet, jongen. dat is goed voor het Ja, aan. ja, dat is goed tegen het ja, ja. Maar ik hoor dan nou de nieren ook zeggen. Je liet nog altijd bo, hè. Ja, ja, jongen. De lof, dat weet dat ook allemaal, jong. De natuurdingen, hè. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, dat is wel goed. Ja. Dat is wel... Uh... En dan de kosten van de, voor, voor een akte. Dat is beschraven, hè. Noemde jij dat, dat beschrijven? gaan noemt dat beschrijven? Het beschrijven, ja. We nog beschreven worden. Beschrijven? Nou, ja. oh, wel zeggen dan niets, hè. Nee, Nee. Oh ja, is het al beschreven? Nee, hè. Oh, moet we, ja, oh, we lacht nog, oh, nog beschreven worden. Ja. Ja, ga zegt, is het al beschreven? Ja, ja. Oei, oei. Nee, ja. dat zeg ik wel niet als niet. Nee. Maar wat zeg je wel niets, niet nee. als niet Schrijven gewoon. Ja. Oh ja, niet nee, beschrijven. Uh -huh. En als beschreven is, oké, okay. dan, dan is het van nou hè. Oh ja? kosten ja. In Mulum, dat zeggen ze beschrijven. Beschrijven, beschrijf, ja. ja de beschrijf. Beschrijven van een oogst, beschrijven van een stuk grond. Ja. ja. Zie, dat is iets als ze dat niet weten. <laughs> voilà, jullie hebben nog maar. Ja. <laughs> en dan een, een tonne. Ja. Zo rond als een tonne. Ja. Zo vol als een tonne. Ja ja dat zullen nog wel zijn hè, maar wat dat stuk de pas ik de meeste toch zijn, je ziet een kuij dus, zes zo rond als een tonne, zo rond als een tonne ja, ja, of kan maar zo rond als een tonne weten, ja. ja, dat is juist, ja, en zijn kadavers dat zijn uh, doobiers nee, ja, dat blijven liggen, dat zijn kadavers zijn. Ooit kadavers moet allemaal afgevuurd ja. worden naar blijven, hè, verbranden worden. Zeg gewoon dat een uh, kadaver in de betekenis van de kring ja, ja. De kadaver. De kadaver. Ja, ja, ah, ja. ja. Een duo biest, ja. Ja, de leide kadaver, ja, ja. Ja? Ja, ja. Maar de mensen bezigen dan nog in andere dingen zoeken. hè? Ja, juist. Ah, ja. Ja, maar dat zal wel opkomen. Op zal er misschien nog bakken, ah, ja. ja, zal er nog een op. En, en dan komt je naar geluk. Ge, alleen als je na nou komt, kun je mee eten, Het ah, chance. Ja, het chance. Als je komt naar geluk, ge, kun die je je ah, dan ook een toesteken. Dat is toch te kut, kom. Nee, dat is geen chance. Nee, dat is een ironisch. Ja, zeggen iero, je die naar geluk, zee, kun die je je dan ook een toesteken. Maar, maar je zegt dat die is toch dat kun je kunt mee eten? Ja. Oh, ja. Je kunt mee eten, of eens een toert en een pateeken en Ja. Dan komt die naar geluk hè? het is, dus, voilà. Just. Dan valt die goed. Ja. Als er iets lekker steten valt. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Dan komt die naar geluk. En dan uh, kletsen, je kunt dat kletsen krijgen hè? Ah oh, ja. ja, ja, kletsen. En uh, de, de reiger kletst tegen de rood, nu ook hè? Ja. Een gossel, een gossel komt Ja dat is niet als stuk, nee ja dat je niet meer te vol bij water of zo ja. en ze gosseltert het hè ja of als ze een tafel was nee zoek de hele deel de poembak ja en He. het is niet al niet een vol het is ook ja inderdaad we wie ook veel gezegd dat was een woord van onze moeder alleen gosselen. Gosselen. Gosselen, ja. ja en een gosselles en een gosselles ja gossel komt je ziet dat is een hele een heel familie ja kan ik de bibberieman aan nepola? Maar ik ging er mee naar de dokter en daar zei tegen hey, maar kunnen we er mee doen? Hè? Ja. En ja, nou hij is dat over, hè? Ja, ja ik zag veel stotten. Ah, wil je ja. veel gossel. Ja. Het <laughs> is juist ook, hè? Veel Gossel. Het is kent dat uh, onze koning vroeger dan al geen whisky drink, dronk zo. Maar ik kwam met een fles per wijk toe. Maar nu moet je draad kopen, hè? Oei. Voor hetzelfde wind te krijgen. Ja. Oh, ja. Dat is nou een beetje stap, hè? Ja, super. Ja. Allee, goed, dan. Uh, dat is er vandaag. Prima. Ja. Bedankt hè. Goed vandaag? Ja. Hallo. Ja, het is een ja. Mevrouw Jans. Ja, ja. Het ja, is ja. het geluk en het goed weer met in slot. Ja, ja, dat is juist. Het het geluk en het goed weer. Ja, het gelukkig goed weer mee insloopt, krok ja, je binnen, dat Ah, ja, ja, ja, ja. Ja, maar je toch goed binnen Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik kan niet verwachten. Ja. En daar zeggen ze tegen maar ook altijd, je moet niet schoenen, even gelukt hebben. Ah, niet Ja. Dat zeggen ze ook, ze Ja, ja, ja, ja, ja. ik begin van onder om aan ruit te geven. Ja, ja, ja, ja, Van de goesting. Goesting ja. is koop. Dat was even van een Frank niet heel noop. Dat kun je van ander niet beslissen wat er iemand gieren ziet of er nog niks intrekt of wat zo, nee. Ja, goesting is koop. Ja, dat was even van een Frank niet heel noop. Ah oh ja. Ja. Dat was het even een Frank niet heel noop. Ja, ja. Goestingeskoop, uh, wanneer zeggen ze dat in Rijans? pak naar nou, eh, iemand een vraag, dat je uh, zegt uh, ja, dat is ook hij ook naar het voet niet wil. Ja. En dan draap je mee en Ja, ja, ja. Uh, of iets op de middag, je zegt dat uh, hij wat zijn <laughs> aan willen. En dan ziet je toch dat er iemand kipt, Ja, zie, Goestingeskoop, ja. uh, uh, yeah. je ja, mee. Hoest je ga zich je Hoesten, hoesten, hoesten Goesten en goesting, zeggen ze ook. Ja. Maar gaan zegt ook goesting, waarschijnlijk? Goesting, goesting, goesting en goesting. Ja, goesting niet, maar nee? goest, goesten, ja. het meer goesten? Goest, goesten, ja. Mm -hmm. ja. Ja, ja, ja. Als je het al uur niet aan krijgt, dan ga ja, je ook meer goesten dan zonger, hè. Ja, ja, meer goesten dan zonger, dat zeggen ze, ja, ja, ja. Ja. ja. ja. ja. Uh, hoe groeier is aan boek, hè. Ja. Eske, als je het al uur niet aan krijgt. Ja, meer goesten dan zonger. Ja. Ah, ja, en uh, maar van dat sponnenbed, sponnen ja. ik zeg het tegen mama tegen tegen wat ik de gaderen aan dat broek een keer op Sponnenbed. Dat daar het 85ste van de. 85ste? Ah, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Sponnenbed. Ja, ja, dat vinden wij leuk, maar dolf, dat sprak van een zaadbed. Za de zaakant, ja, ja. maar wij pakken toch het 85ste. Alleen ja, veel sponnenbedden. We hebben wel een dat ook. Ja, ja, ja. ja, ja uh, maar Dolf dan in die meubelmerkeraar gezeten, had nou, ja. kan misschien ook weten. Ja, ja, ja, ja, ja, met mijn zogenmeel en mijn schofelink verleden ja, weten. Ja, ja, ja. Ik, ben, ja, ik pak schofelinkje en mijn mannen zijn gedrood. dat is van alles wat, er wat gruiven en wat fijn. En uh, ja, het was eigenlijk echt zogenmeel. Dat zou wel heel fijn zijn, hè. Ja, ja, een van ja, zaag, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan wordt meer gezegd... Zeg maar, Jan, ook in de betekenis van borduur? Ah, nee, hè. Nee, dat raakt niet goed. De sponhoek, ja, ja. Ja, dat is ze vreugier wel. Ja, ja, nee, dat, dat, dat, dat ook ik niet. Nee, hè. Nee. Ja, eigenlijk is het ook een rand, hè, maar ja. van de straat, een straatrand, ja, ja, ja, hè. Ja, ja, nee. Nee, nee. dat is je niet. En die van de duiver, van de duiver overlappen ja uh, uh, overlappen Met een, over het ander, uh, dat tien over tanden dat het dubbel werk gedaan heeft zo. Ah ja tien ah, ja. tanden over over overlapt, dat zo ja ja ja uh, ja en overschrijven, en dat we daarover verschreeën iemand daarvoor oh, dat ze zeggen dat is iets fijn kindje ja. Ja, ja, over... ja dat is juist dat dat is juist ook Julien, het is over maar we zeggen ook het is over en overroepen. ja ja ja dat ja overroepen. en overdoen. Ja. een te veel geiten Ja, overdaan. Daar heb ik hier ook over gehad over dat overdaan. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar dan, in de zin van te wijd en te groot? Uh... Ah ja, van uh, over klik, uh, op de groei gemokt. Ja. Hey, dan kan er gemakkelijk een koeibaan schijten eens gaan. <lacht> dat koeien veel te groot zijn. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Hai, dat kan nog een koeien schijten ook. Ja, ja, dat zeggen ze jij. <lacht> maar, <lacht> Ja, mensen zoeken want neem hebt altijd je groeit hè. Ja. <laughs> Op de groei. Ja. ja. En koeien groeit. Ja. Komt dat en koeiboer? Ja, ja, ja. Dat was toch tamelijk veel, zei dat. He. Ja. <laughs> <laughs> Eigenlijk overrompelen, en overdrijven. Ja. Overzoon. Ja. Wat dus kun je daar doen als je? Ja, dat doen, we zo zoeken he. nog naar, naar, naar kledingstukken, dus ah, ja. als, je te, als die te wijd of te groot is, dan is het over... En, uh, en als zeggen ze overjast, ja? Nee, dat zeggen ze maar, nee, niet. Over, nee. nee, Overjast, ja, nee. Een te groot, ja. ja, een koei te groot, ja, een koei groot, dat ze, ja. Maar, nee. En over, uh, in betekenis van over het hele oppervlak, uh, over... over over ja over maar uh, was well, <laughs> iemand over uh. mm -hmm. ja, nee, uh. ja. een want ja niet je woonde patron ik over na ja ja ja ja ja ja maar die krabbetjes, zijn ja ja ja is dat de tuberculineproef niet ik weet het niet en uh, wel dat was uh, en ik kwam dus in een in, en daar of de radar erachter als zo u op wij. Zo, en um, ja daar wonen ging ik hem nog naar schuil ja. ja 12 13 jaar ja mm -hmm. dat is al lang Lang, lang, klein, hè. En waar werden die krabbejes gezet? Onze oh, arm, zeker. Ja. Maar niet op dat arm waar dat puksjes op vond. Waar ah, dat nee. net van puksjes op Niet op dat arm, nee. dat weet ik nog. Ja. En spaas, uh, spaas, eh, uh, Ja. Geen ik naar chatten en taloeren van wat spaas is, derde. Ja, ja, de grondstof. Ja. Ja, ja, ja. ja? ja. Uh, of is naar porzelaan of iets zo, spaas. Ja. Ja dus een stof dit is van, yeah. he, ja de aard van spice. van, van, van voorwerp ja yeah. uh, in, wel, in wat in wat voor spice is dat uh? ja, ja, yeah. ja ja ja uh, dat ziet er schoon uit maar dat ga zeggen dat ja, ik het niet nagen dat je dan een kiekje of dat er niks op ons stoot een stempen yeah. of dit in was spars ja dat zijn yeah, ja ja als u ziet een kiek spars ja spars wat we ook wel hè maar dat werd zo wöl zijn dat is nee, de spice. nee uh, ja maar Als, als zie ik het ja. ja. En iets van verleden week nog van dat Provaise geworden zeg maar, van de kerk. Een provais. Provaise. Provais, ja. Ah, ja. Maar zeg een Parvaise. Ja, par ja, dat denk... zijn verwisselingen, dat komt ja. nog wel weer. Ja, ja, ja, ja, maar het betekent hetzelfde. Ja. ja, ja, ja, ja. Dus een voorportaal ja. of zoiets, ja. Ja, een voorportaal, ja. ja. Als je op iemand moet wachten, hij blijft in Provaise doen. Ik zal even bij te zitten of wat. Ja, also, ja. in Provaise. In Provaise, ja. Maar hij sprak vroeger af om bij te zitten in de kerk. Ah ja. Voor <laughs> ah ja, als... samen kunnen te bidden. Ja. Ja. Kletzen, kletsen, kletsen. Ah ja. Ja, dat was ook een. Ja, ja. Als de mens naar de kerk gingen, die wachten op elkaar, Zie jij die komen dan op, ik wachten, en dan gingen ze mee. Hè. Ja. ja. En al babbelen gingen, en hebben naar huis. Ja, ja, dat is een plosje. af te spreken, van elkander te zien. Hè. Ja. Ja. Nee. Ik je je of uit. Ja, ja, dat je. Tuurlijk, ja, ja. Dat was alles, hè, vandoor, ja. ja. Eh, nog van de nekelen gesproken, Marijans, ja. Eh, ja. bezig aan dat ook failliet? Ja, bloedzuiverend. Bloedzuiverend? Bloedzuiverend, ja. En soep ja. van ook. In de komen van de klaan, netelijke, ze zijn uh, komen ze zo, hier ja. in het vroeg. Ja. Ja. Prima. We zijn veel bezig met dat, hè. Ja. Goed, goed. Ja. Bedankt, Marijans. Heere, ja. En nog een goede zondag, hè. Genoven, ja. ja. ja. Hallo, hallo, hallo daar, dag, Heb ja. er over Spaans gesproken, ja, ja. Eten, hè? Ah, ja. De ja, ja. ja, verandering was Spaans toe zitten. Ja, jong, ja, jong. Verandering was Spaans. Ja, ja, ja, ja, ja, dat zeker. En dan nee, heb de appelspaas ook, hè? En appelspaas, ja. Appelmoes, ja. En sommigen um, ja. zeggen dat dus, dat ze het naar moeder moeten maken, is dus om te metsen. hè? Dus ja. Dat, dat is ook Spaans, hè? Ja. De moeder. Ja, ja, ja, ja. Spice maken. Spice maken. Spice, ja. Vroeger ben dat wel ook namelijk veel deze Spice. Ja. Dat is ook zo. Ja, ja, ja, zeker en vast. Ja, zeker en vast. Zeker, zeker. Maar ehm... Um, maar van dat sponnen, hè? Ja. En dat sponnen hebben, hè? Ja. Dat wordt ja. Dan geluid, hè. De, het is zij spet. Ja, zeker Zij vast. Zijn Bert. Ja. Aha. Ja, ja maar ik heb ik hem gepast. De Dolf ging het wel weten. Ja, en zicht. hoe noemen ze dan de kant van vee van achter? Had dat de dus hun naam of was dat een ander naam? Nee, nee. het verreste achterste van de berg. Ja. Nee, no, no. Zeker, de sponnen, dat zijn dezelfde, de verbinding ja. tussen het hoofd en het achterste. Ja, ja, ja. Onder per onder, zeker. Ja, en de met... sponnen in mazel dus een borduur, dat was een lijven niet gekost. Nee? Nee, dat is altijd de sponnen. Ja. Altijd de sponnen. Het de sponnen was de zemp. Hij ging dan nog alleen op de sponnen? Ja. ja, ja. Ah, ja. En dan gaat er over een stokmeter. Ja, ja, een meter eraf. Dus alle kleerstoffenhandelaars gebruiken dus een stokmeter. De kleerstoffenhandelaar? De kleerstoffenhandelaar, ja. Oh, ja? Dus bij ons stoot, hadden ze zeker zo'n stuk of traag zo wat is. dat stond in Nuxo, zo, hè. Uh, en, en hoe lang was dat? Nu, juist een meter. Een meter, ja. Juist één meter. En, en uh, op de twee uiteinden stond een uh, koperen plaatje. Koperen plaatje, ben je niet af te sluiten. Of ben niet af te sluiten. Ja, ja, is... En dat waren los de vier kanten, de centimeters en de millimeters Aha. Langs de vier kanten, dus je ja. kost dan pakken we dat gewoon. dus ga dacht altijd... De maat al he, de de maat dus de, het kost aflezen al, al Ja. Ja. Ah, dus de, de klierstoffen aan de lijst aan, ja, aan de stopmeter. Ja, en dan dus... Uh, als je het in de over dat bouwbare maatstok, dat is een ploemeter. Hè? Ja. Dan noemen we aan een de ploemeter. Dat is een ploemeter. We hebben dan daar nog namen bij, Maurice? Ja, dat weet ik niet. Ik kan meenemen. Dus. Waar spreek van een ploemeter. Ik spreek van een ploemeter. Misschien zullen er nog uh, andere lustreis uh, synoniemen uh, opgeven. Ja, ja. ja, dan, ja, ja. Dus, dus uh, de, de schrauwwerkers en de schillers en geef we ja. Allemaal naar ja. de, de, de ploemeter. Die kan ik zelfs ik ben een speciale zak zo in Ulenbroek hè te steken. Ja, ja. En als de kinderen daar kwamen, blijft af van soms brekken. Ja, ja. Ja, zeker, ja, ja zeker. Kinderen hebben daar verkeerd open, hè. Ja, ja, tuurlijk. Ja, en ja, daar moesten we nog kunnen werken, hè. Ja, ja. Maar ze waren daar wel secuur op. Ja, zeker. Vast, ja. ja. We zijn dus over, over te groot en te wijd, over baat. Ja, ja, ja, ja Zeker dan, he demineraliseert, ja ja ja ja ja ja ja, Veel te groot, heel en ook te veel gebouwd naar de financiële mogelijkheden. Ook al ja. Ze hebben even over ja? Ja. En dan dus bij de jubilee. Er was palazzo over Gieldestraat. De Gildesstraat was gepaleerd, dus over Gildesstraat is wat er Ja. is. ja ja. ja, Dus als voorzitter, ja, over Straat, ja en dan nog iets dus over die uh, de en enzovoort ja. dus, mm -hmm. wel dus dat je ook gebruikt dus als je nou dus gestoken hebt van muggen of van een insect hè. Ja. als je dan een blad van een netel dus van hand heeft, en vraagt dat erover, dan dus dat was al niks ook direct gedaan hè, oh, ja. de ontstekingen, ja, want je moet weten dus een brandmeter, uh, het zijn alleen lekker maar de stelen we dat de brandhaartjes haartjes op alleders uh, opstonden ja. niet op de bluren, hè, ah nee. O, o, o, en ik heb hier een boek gezien, dus dat werd zoveel gebruikt. Ze kunnen lekker zol opzetten, veel dieren. Ja. ja. Dus bloed. En, uh, en zo verder. Dus uh, zelf tegen sokkers. Ik heb dat nooit geweten. Nee, nee, nee, nee. Maar dan nog over die, over die krabbetjes. Hè. Ja. De dokter zei, ook dat in, dat is uh, met een plume vaccinatoire. Plume vaccinatoire? Ja. Ik heb er alleen een lijvende keer de gegeven. Ja, ja. weet het. We het, kweet het, kweet het. Ja. We ik het dus dat ze. Zeer fijn geslepen en natuurlijk uh, ontsmet. Weer zijn daar dus uh, inkepingjes gemaakt, dus in de huid. Ja. En dan een dus, uh, product dat zogezegd dus, uh, moest uh, aantonen dus dat je al dan niet dus, uh, uh, rijpwaard is om tuberculose te krijgen. Ja, yeah. de plum vaccinatwaar. Dat, dat, de... dat trok op een pannetje staan, maar voor, Ja, ja, ja. Gewoon ja, ja, ja, ja. kuttenpennen en zo. Dat was een pennetje. ook. <tus> ja, ja, ja penneken zo ja, ik denk er nog een keer de vloeistof in. Ik ken er toch nog ja. een, ja. een paar. Ja. Ik heb er toch nog een paar. Ja, ik zeggen toch ook, dus uh, bij, bij de nek dus dat is het schraven hè. Schraven hè, Zo veel het schraven ja. Zeg maar, lukken. Dus kunnen we niet. Nee nee nee, nee. nee, nee, nee. En een tonnen een tonne van een blok dan nee, een tonne van een blokke. Ja. Toch en en als ze een... lekker sporen daar zijn dus uh, ze liep daarmee een tonnen hè. Ja, ja. Ja, ja van vrouw die zwanger is, ook zwanger. Ook zwanger is, ja. ja En dan dat, dat kletsen, dat is dus uh, veel praten ook, hè. Ja, kletsen. Kletsen, hè, praten, hè. Ja. En gosselen, hè, dus vooral de kinderen die kunnen gossel, hè. Want die potten in het ander water gieten, zo, dus dat hele westcoot. Ja, bij wijze van spellen spel, hè. Bij wijze van het spel, hè. Ja, ja, ja. Ja, die schoenen en hele, schoen, hele westcootjes... Dus... <coughs> Ja, wel, Ja, inderdaad. Ja, dus, Bij een hebben tonnen komorisse nog pas lijken goed de loodgieten. Dus als er twee nou niet in zit, hè? Die nee. zit nou een tonnekant tussen. Nee. Zo'n verdikking zo, waar dat bijs niet in En Dan nee. zullen het naar links rechts in. Nee, dat, is, dat, dat dat kan dat kan ik niet. Dus ja, maar wat oh, dat ik wat dus. ik dat tegen zeg, dat is een raakor, Ah, wel ja, een verbindingstuk, dat is het, hè, zul Een, een verbindingstuk, ja. ja. Dat, dat is een record, dat kan ik. Dat kan. En jij noemt dat een tonnekon? Een tonnekon. Ja. Maar bij vier man, zie je, hé, man, ik geef je zes tonneken van Alvandijm gezild zijn, ze man. Is dat een... Kun je dat vergelijken met een ton, nu nee, toch niet? Nee, toch ja. niet. Zo een zo. Maar het is wel dikker uh... dan een, uh, een bijzondroon ah, ja, je... daarin. En ja, dat noemen ze een tonnokken? Een tonoken. Ah, zie, uit Loedhiters. Uh, Pasa in één ja. Verbindingstuk. Kan dat niet anders dan als een tonnokken Dat is een Rakkoor. Een Rakkoor, uh, ja, ja. Ja. ja. Dat komt van Duits, hé, Maurice Rakkoor. Rakkoor, ja. <laughs> komt dat van Duits? <laughs> We Dus een ja. waffier uh, de geen inige tonnekes uit. Ja, zeker. Van ja. al van de ja, ja. Goed. En daar jij ja, in de media dus ja. drukt bewondering uit. Is. Alleen verwondering? Ja, dan, ja, toren, hè. ja. ja. dat is strafatoeren, ja. Alleen jij de nieuw, dat zijn straffe ja. Maar we de beste dat willen ze dat, dat dat dat, dat ook zeggen ze dat dus, ja wat hè. Ja, wat, ja. Ja, wat. Dat ja. ja, was nogal een ja, Synoniem, ja. ja wat, ja. Zoals dek, amai, dat is ook zoiets. Ja. Amai, amai, dat is ook zoiets. Ja. Ja, ja. Zo amai, mijn voeten. Ja. We waren er nog bezig mee. In de, de kadaver, Maurice, dat wordt ja? er Hoe kan dat ding eens pakken? Ja, de kadaver? Oh, ja, op zijn kadaver, kruis. Ja, ja, op mijn kadaver. Ik zat daarmee op mijn kadaver. Ja, iets op zijn ja, kadaver. Ik ja, heb op zijn kadaver. Ja, kadaver, maar op zijn kadaver rode Ja, is het ja. ja. Uh, en, en, je kunt slagen krijgen dus maar iets op akadavers moeten dus bijvoorbeeld dus nou, een wieze een een, commissie zieke, een voort, of wat uh, of ongeluk of hoe of wat is dat er kan gebeuren nou, op het lijf valt op het lijf valt ja Een ja, ja. wieze commissie ongeluk vooral ja ongeluk. Op een kracht, kracht, kracht, kracht op haar kadavers, gezien ja. al. Op een kracht op haar kadavers, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Goed zo. Goed, is uh, Bedankt. En nog een goede zondag. gesprek daar van de uh, stokmeter, uh, Julien. Ja. Uh, en gaat er nog hier vanstandsarbeiden bezig. De, de fameuze meter dat op Sada afgezet was met, ja, met, met koper, koper en uh, uh, ja. beslag. Hey. Want dat in school doet niet. Ja, de, op de kinderen in het stokbordel broek te kloppen. Ja, ja, ja, ja. Dat was inderdaad een attribuut van de schoolmeester. Uh, aanvankelijk was dat zo'n stokje, maar de, met haar de stokmeter deed ze ook van alles, hè, op school. Zeg, en dan uh, op vouwbare meter? Een vaaf meter. Een naate Een vaaf En een naate Pak maar een naate dan denk ik Ja, en een vaafmeter Dat is het woord, het, zullen we, een ja. En dat staat inderdaad in een speciaal zakje. Ja, ja, ja, ja, want dat een brakrapje als je dat is dat ja. zijn dunne lattenkasten. Dunne lattenkasten, ja, maar dat is niet met een soort van, van, van, van de zo zeker of hoe zat dat niet Ja, zo, uiten, dat zijn 10 centimeter, zal ik hier. Ja, nee. ja. En dan staat daar een ijzeren plakje op, een ijzeren, op, en ijzeren daar ploeg dat op. Ja, en, en welke stieleman bezig dat? Oeh, de, de, Oe, de matzers allemaal. De matzers. Allemaal, ja, en de schuinwerker zoek. Je ja. kunt ook niet meten met een, met een rolmeter op zoek, altijd met een aantal meter. Ja. René maar zo, met zijn meter. Ja. En dan met een dermzoer, af dan een, derim een keer zo met een waterpas, zo, met een dermij op dat stripje en dan ging geen kamer verder dat stripje trekken. Ja, ja. Zo met een dikke matjes karjon. Een metjeskaryong. Zo'n platte roekaryong zo. He. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Just. ja dat moeten ze dus pas maken of met, met de Nerm. Ze pas zitten. Beu dat ze behoorst, de mets niet geven, ze zullen pas op de oeken. Dat was een plank dat recht stond. Ja? En dan, alle zoveel centimeter, ging daar omhoog. En dan moesten ze dat aanhaven en aan de overkant trokken die streep. Dus als die mets, die stieren, die lagen allemaal streep gelijk. Ja. Dat mocht 30 meter, 40 meter of 15 meter, die lagen gewoon in pas. Ja. En dan dus spannen ze de koer op. Het is een laag hoger, die koer er zitten. Want toen als ze met vier, vijf aan de muur Dus die stond net echt gelijk aan de koer. En dat werd gezet op dat pas. Ja. Dat was een heel voornaam werk. Ze een niet of niet tegen stompen. Dat was een balk. Een matserplank zo daar rechts stond, maar die zuiders dat veel steun tegen. Ja. Dat hij tegen een stoel kost dat hij niet kon bewegen. Dat ja. was een heel timmerooi. He. Ja, die krabbakjes heb er ook niet bij te zetten? Jawel, die... ja. Wel, ja Toch. Wel, het een donkerzaak, kwam de vuil in school. Iedereen moest zijn map op strepen. En dan waren de kinderen naar daarvan een inker lieten en daar was twee keer niks. Schrik, hè? Een En een dag of twee later kwamen ze dan niet gezien. Ja. Dat dan die eigen tikker daar. Ja. Zeg, waar hebben we dan nog de dingen? Een geluk, een geluk van ons hier. Een geluk van ons hier, ja. Dat is dan de mensen vroeger. Een, een zegening, zo dat je overkomt. Een geluk van ons hier. Ja, een zegening, ja. Dus een geluk van ons hier dat, uh, dat er iets niet is veugevallen. Ja, ja. Precies, een bovennatuurlijke kracht, ja, ja, Maar ja. dat is ja ons gebroegdheid. Uh, we toch nog een keer vragen uh, in verband met het woord een tient, waar men daar gisteren nog uh, toevallig, bij toeval over gesproken, de zo de tinten dat die bestonden op de, de kermis, daar dan ik over na. Dat waren biersoten en, en dat waren zelfs uh, rivaliserende uh, tinten. Die een tint trok makkelijker als dat pas Daar niet ik over na. Wat voor tinten dat allemaal waren. Het schoenste in die tint waren de hulgers dat erin stond. Ja. ja, man, dat was gewoon. En de trommels en de akkoord, jongens, die gingen in automatiek. Ja. Dat, was, dat was toch gewoon muziek. En zo inkeren. Wij, die kostte zo inkers zo, <laughs> Ja. Dat muziek. Maar je nog een tijd van de boeken steken. Die gaat ook nog een week. Maar. Ja. Dat was zo'n boek en dan droegen dat in. Wel, de man ik hem moege ga schrijven op de plantage, dat zijn ze nog precies hier op, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan vroegen ze de vroeger zei ja, je moet allemaal binnen komen en daar boen en daar ging dan gaan kopen, hè. Ja, ja, ja, ja. En dan, de AP daar, meteen met tulgerdinaal van vanachter. En dat was hun ploerboek en dan zag ik daar een trein open gaan en dat ja. bladdaas, dat doe allemaal met en kareges. En, ja. en dat deed daar de wind, dat besteedde daar wind. He. stond daar een peken mee en kort jongen, hij ging kopen en toen en zag hij toppen toppetjes gaan en die troemels. Tjing, tjing, tjing. Ja. En de groskes, dat was, was ja. ik vond dat schoon maar zie je, dat was goed, dat front, dat was goed. Ja. Prachtig. Dat zie je ook niet meer natuurlijk. He. Dat was een geel installatie, die tint had er geweten dat er in Walfergoem tinten stonden? In Walfergoem, ja. En in Toen Berg stond er ook. Maar hebben ze gezegd dat er van tijd draag stonden. Ja. De concurrerende tinten. Ja, ja, ja. En ja, dan ja. een klam maken voor die mensen binnen te krijgen. Ja, en dan is onze vraag waarin ze daar een klam ah. Was die een beter dan dan? Dat is de, de vraag die we daar uh, willen stellen. Waar sta ik over na? Want, uh, dat is natuurlijk niet heel een tijd leen. Het model was allemaal hetzelfde, van bij. Ja. het onderste was een aard. Boven stond daar gekleurd glas op en dan ja. boven de bas ja. in pinnen zo omhoog, ja. piramidaal. Er ja. waren heel wat mensen ja. met heel kamjongen als zij toe kwamen. Zeker dan. Ja. Er is misschien iemand uh, op de, ja, de lijn. Hallo. Ja, wil, ik kom nog een keer terug, want Paula? ik hoop dat er toch niemand meer komt. Nee. Hè? Hey? Ze liggen in uh, slaap, Paula. Was het. <laughs> Het is dan schoen weer van achter het glas, hè. He. Ja, ja. maar het is te koud, hè, Paula. Ja, ja, ja, ja, ja. Op dat we verkleed zijn. Ja. is is in de winter van ooit. Oei, Als er zo een liep en daarna veel dingen zo zijn, hè. Ja. Zo veel, veel dingen. En zo zin dan, is zeker in de winter van ooit. Oei, oei. Nou, heel zijn kleerkas, zijn, Ja, ja. Ja, ja, ja. Heel zijn kleerkas. Heel zijn kleerkas. Tien over het ander gaat Tien over het ander, allemaal. Dat kan Sjorsken. Ja. dan ja. het ook alles over hier Ze zijn een oh, en ze zijn <laughs> ja. nooit. Dat was toch een figuur hè <laughs> Dat was in de winter van ooit. Dat was in de winter van ooit. Huh? Ja. Dat heb ik je nog niet goed hè Julien. Nee, ja, ik heb nog niet. Hè. Ja, ja. Zoe je een <coughs> in de zomer met veel dingen en zo hè Ja. was dan een... Uh, dus tegen de, tegen de kaag hoek geklid. Ja zich Polagint, dan dat je het over de perrenbloemetjes. hè? Ja. Hij ah, in Merchten zeggen dat ook. Ah ja, leuk, dat dus heb je gezegd. Ja. Ik zat in Mergen op de, de commune, Ah hè? Ja, ja, ja, ja. En het uh, en is daar dat dat dat uh, dat dat dat Ja, ja, ja dat is dat niet dat dat dat allemaal dat Ja. En dat steken, de berg niet opgerokt, Ja. En dat dat dat dat dat dat dat dat dat zijn. dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat want het is nogal nooit bij de van in Ja, Nee, nee, juist. Hè? Naar, naar is het platte baan. Ja. Goed, je gaat ook een keer pas over de 10, nee? De 10, Die, tinten, die tinten, gaat die dat Duidelijk. Ik heb dat vooral geweten, maar nooit niet gaan in dansen. Hè. Dat was prima. Nee. Ja, mocht er niet binnen van een aversoe, hè? Nee. Als jonge kadee. Nee, nee, nee. Jongen ja, vraagt aan een keer, hè? Ja. In een of andere bond als je veel volok daar gooi dat bij over roeren. Ook, ook een keer uh, over, over vragen zo. Ik vind dat ook nog nooit goed, hè, want ze hebben een verlies nog een op tv gegeven, mensen die dat, dat altijd gedaan hebben. En uh, die hebben nu, in ingestoken en daarmee zullen ze hun 50 jaar trouwding Ja? Ah, ja. Magnifiek, hè? Zowel. Ja, veel nagen dus, veel familie. Alleen zijn we altijd tien te gat, hè. Ja. Maar onze deze speciaal schoon schoen gemokt Ja, maar dat bestaat nog, een. Je kunt dat nog huren, hè. zo'n een een ja. grote gelegenheid ah, zoals... ja. ja. In het gemanteplot zijn zo'n keer ja. gestaan, ja, over ja. een paar jaar. Ja, ja, ja, ja. Ah, ja. Ja, ja. ja. ja. Het ah. is dus wel... Het muziek is schoon, en, en deze spiegels, dat is ook wat je vindt, nee, dat Durgel dat was ziek, hè, joh. Ja, hè. Toen he, dat nou was wel... breed. Prachtig. Ja, ja. we gaan mocht dan niet binnen, en, Paula. Ja. Bah, ik zal een beetje te jong geweest zijn. Ah, nee, ik nee, nee. weet kan. dat daar nog in stond in Mullem en uh, de beek beneden stond hij. Ja. Uh, met Müllem kermis. Maar ik zeg het en, dat was wel een beetje zo. En die hadden een opschrift al allemaal, hè? Ja. Zal de Witte Vos. De Witte Vos, ja. ja. ja. En de 14 Billetjes. De 14, ah, ja. de 14 Billetjes. De 14 billikes denk ik alleen omdat ik daar platen van heb, een grote plaat van vroeger toe. Het he. muziek dus, Tulgermuziek. En die tent, die staat al op, op de de dingen van boten, dus uh, op, op het zakken van ja. de plaats. Ja, wat is dat Paul, dat hij 14 billetjes? Hij dat hij zeven uh, maskers, dat hij mensen aan en die aan hun tinten aangenoemd in de 14 billetjes. Maar ja, dat pas op een printje, dat is ook een billetje, hè. Nee. 14 ah. printjes. Oh, ja, op een billetje. Ja, viertien billetjes. En hij is commune een billetje. Ja. Hoi, dat was de, de, de, de, de naam van een tint. Ja. Hoi. Ik heb zeg het, ik heb die plaat hier nog liggen. Hè. En het is wel heel schoolmuziek, de ul ulgere muziek. Want het is veel dat we ze wel hebben gekocht, hè. maar mijn man hoorde dat ook nog echt. hij was ook een geweldige danser, hè? Ja. Oh, ja. Dus die, die tent staat erop op, uh, op de zak. Oh. En dan staat er buiten, dus de 14 billetjes. Ja. En hij heeft dat nog geweten, hij heeft die tent nog, die, die, die dingen ter plekke nog geweten, nu ook. In, in de streek? In de streek, ja, ja. ja. Ik kon dan een keer zien, zeg, uh, dat dat dan niet opstaat. Ah, men ziet dan dat, ja. ja. de rest zal, zal er ook op zijn. Ik moet er wel weer boven gaan. Dus ik ja. kan zien, niet badant. De billigers zullen misschien ondertussen billiger worden zijn. <laughs> dat kan misschien ook al. <laughs> <laughs> of al vlaggen. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ik Goed nog een wat doe ook. Voor Misschien niet veel billen in mijn zo. hoor. dat kan je... ook al. Ja, Paul, maar als je een beetje wil, dan... Is wil... goed, dan... ja. Zien, ja bedankt Paula Prima Paula uh, u luistert naar onze 432 e aflevering van die elektrofoon op je Radio Viva bedankt voor het uh, meewerken en het luisteren en graag tot volgende zondag tot nog keer allemaal